Drie uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Michael Rasmussen heeft vanmiddag op een persconferentie bekend dat hij doping heeft gebruikt. Sportverslaggever Gio Lippens volgde die persconferentie.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 Minister Bussemaker vindt het een goed idee als musea meer gaan samenwerken, zoals de Raad voor Cultuur vandaag adviseert. Als musea elkaar kunstwerken in bruikleen geven, wordt een collectie beter zichtbaar. Nu ligt 95 van de collecties in depots. De minister voelt er wel voor om samenwerking met andere musea als voorwaarde te stellen voor subsidie en gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. Het voorstel van de Raad voor Cultuur om een kerncollectie in te stellen met stukken die van nationaal belang zijn, gaat Bussemaker eerst onderzoeken.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 In Friesland is de jongen van 17 opgepakt omdat hij een alarmpistool had meegenomen naar school. Agenten hadden tips gekregen dat de jongen uit Oosterwolde vanochtend een wapen bij zich had, zegt een woordvoerder van de politie. Vanochtend toen hij naar school ging hebben we hem aangesproken. In eerste instantie ontkende hij dat hij een wapen bij zich had, maar uh, toen we in zijn tas keken vonden we daar een uh, alarmpistool. Dat hebben we in beslag genomen en we hebben de jongen meegenomen naar het politiebureau. En daar zit hij nog steeds. Hij moet onder meer uitleggen hoe hij aan het alarmpistool is gekomen en wat hij ermee van plan was. Het weer, enkele buien, maar ook zon. Het is 7 tot 10 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het grijs en regenachtig, vooral in de zuidelijke helft van het land. En met maximaal 6 graden is het frisser dan vandaag. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, er is veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Tussen Apkoude en Breukelen levert dat 7 kilometer file op. Drie van de vijf rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum... over de A9, A1 en de A27.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 Elsbeth Rutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag met hier aan tafel... columniste Elmar Draaier en wetenschapsjournaliste Nienke Bijntema. Eerst gaan wij een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is columniste Elma Draaien. Elma, goedemiddag. Hallo. Je wilt het uh, gaan praten met de Ouderenbond Anbo? Wat is er aan de hand? Ja, nou, daar is het vandaag op de radio nog niet over gegaan, zou ik bijna zeggen. Over de, de kortingen en de bezuinigingen die uh, de, de ouderen in deze samenleving te wachten staan. En in het bijzonder op, uh, over de maatregel dat je je eigen huis moet opeten, zoals dat heet in de volksmond, als je uh, in een verpleeghuis gaat en, ja. of een verzorgingshuis. Ja. Uh -huh, uh -huh. Um, en uh, Liane De Haan, daar ga ik zo mee bespreken. Ja, die zijn we nog even aan het bellen, dus je mag ons eerst nog even vertellen. Oh ja, oké, okay, nou, ik die als... even uitweiden. Die, um, uh, die heeft opgeroepen, of aan, uh, ouderen opgeroepen om dan alvast maar geld weg te geven aan hun kinderen. Zodat ze dat niet kunnen besteden aan, uh, uh, niet hoeven te besteden aan hun eigen zorgkosten. Okay. Daar komt dus op neer. Liane De Haan van de Ambo, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat een goede samenvatting van Elma Draaier? Ik heb een klein stukje gemist omdat ik net pas in, uh, ingebeld ben. Ja, maar, het um, maar het kwam erop neer dat er gezegd werd dat Ambo heeft geadviseerd om het geld maar weg te geven aan kinderen. Ja, Ja, nee, dat klopt niet helemaal. Oh, maar, uh, dat was ik uh, dat u dat had ge uh, uh, geopperd, dat dat een verstandige stap was. <laughs> nou, we hebben wel tegen mensen gezegd die hebben gebeld. We hebben inmiddels nu meer dan 20.000 telefoontjes en mailtjes gehad van mensen die zeggen ja... We hebben een klein beetje gespaard, we hebben een klein vermogen. Dat was eigenlijk ook wel bedoeld voor onze kinderen. Wat kunnen we daarmee doen? Want we willen dat niet helemaal opsoeperen aan zorgkosten. Maar dat hoeft natuurlijk daarvan... ook niet, hè? Mensen met een klein vermogen, die, die worden niet getroffen door deze ma maatregel. Het gaat om mensen die uh, nou, boven de, de grens ligt, meen ik, op, tussen de 20 en de 50. En pas als je daar boven komt, dan word je geacht uh, zelf te kunnen meebetalen aan de, aan de zorg. Ja, ik denk dat het op zich helemaal niet verkeerd is dat mensen meebetalen aan de zorg. Ik denk dat we natuurlijk eindeloos met elkaar kunnen discussiëren over wat een groot of een klein vermogen is. Kijk, iemand die zijn hele leven gewerkt heeft, 150.000 euro bijvoorbeeld heeft gespaard... of uh, als overwaarde van een huis heeft gekregen, dat vind ik niet echt een heel hoog vermogen. Daarbij is het zo dat deze zijn, mensen vind ze, inderdaad. Vindt u dat hoog of niet hoog? Niet hoog, zei ze. Nee, ik vind niet... dat niet hoog. Oh. mensen hebben hun hele leven daarvoor gespaard, geld opzij gelegd of alles in hun huis gestopt. Hebben ook gedacht, als wij wat ouder zijn, willen we daar of leuke dingen van doen. Of wat je ook vaak ziet, aanpassingen in ons huis uh, van bekostigen of geld aan de kinderen geven. Dat kan dus allemaal niet. Wat eigenlijk veel meer een, een, een fundamentele vraag is, is waarom zeg maar, die bovengrens is vastgesteld... Ja, maar nee, dat, dat, dat is ook een interessante kwestie. Maar het gaat er mij om waarom dat nou oneerlijk zou zijn. Dat je, dat je, ik maak me hier niet populair mee hoor, begrijp ik. Nee, Want heel ga veel maar mensen door. vinden dat uh, allemaal <laughs> ook heel onrechtvaardig. Ja. Maar waarom het nou zo erg zou zijn om een deel van je vermogen uh, aan te wenden voor de zorg? En dan hebben we het over dus maximaal 2200 euro. En we hebben het over mensen die dat dus kunnen betalen. En het, dat geld zit wellicht in een deposito. Nou, daar heeft de staatssecretaris al over gezegd... dan moeten we maatwerk leveren. Dat zit wellicht in een huis. Uh, nou, Dat is lastig als je dat huis niet kunt verkopen. Maar de staatssecretaris heeft ook gezegd... dat je mag daar nog vier jaar lang uh, wachten... Totdat je, dat, uh, totdat je daarop aangesproken wordt. En, en, maar dat hoor ik u weer niet in de publiciteit zeggen. Dus, uh, ik hoor voortdurend maar het is zo schandelijk... als mensen hun huis opeten. Maar uh, zo, zo nee. vreselijk dramatisch is nee, het kijk, toch het is, niet? Het is, nogmaals nogmaals we zeggen ook, mensen mogen best meebetalen aan zorg. Dat is op zich helemaal niet verkeerd, zeker als je het inderdaad kunt betalen. Wij zitten volgende week donderdag met de staatssecretaris aan tafel, want ik wil het eerst wel zien. Wat er dan voor oplossingen komen voor mensen die op dit moment die bijdrage al moeten betalen, die hoger is dan de daadwerkelijke liquide middelen, hè, dus hun inkomen. Want inderdaad, bij een hoop mensen zit dat geld gewoon vast daarnaast denk ik ook dat het ook niet helemaal uh, uh, onreëel is om bijvoorbeeld te zeggen als ik dan meer moet gaan betalen en sommige mensen gaan echt van duizend naar 2000 euro per maand, uh, mag ik dan ook meer eisen stellen aan de zorg? Nou, dat kan niet. Je ziet dan dus dat veel mensen nu overdenken... om uh, geld te gaan aanwenden om particuliere zorg in te kopen. Noem, dat maar daar is toch niks mis mee? Ook, nou, dat doet ons hele zorgstelsel geen goed. Maar ik denk laten dat we stijf... Laat eens even naar het principe gaan, Elma. Want jij, jij zegt eigenlijk... Uh, ik vind het niet zo moreel niet aanvaardbaar... dat ouders, ouderen dat geld nu heel snel weg gaan geven aan hun kinderen. Komt het daar eigenlijk op neer? Nou ja, dat, want dat werd namelijk de vraag op... Uh, wie, wie moeten dan die gestegen zorg kosten? Want daar hebben we het natuurlijk over. Over de miljarden die, die de AWBZ kost steeds meer gaat kosten vanwege de vergrijzing. Wie moet u dat dan, dan uh, betalen? Dat ja. zou ik nou toch wel heel graag willen weten. Ja, mevrouw de Haan, dat, dat morele aspect eraan. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Want dat zou ja. het inderdaad betekenen, zoals Elma zegt... dat dan de samenleving voor die kosten opdraait. Nou, de ambo vindt dat keuzevrijheid hoog in het vaandel moet staan. Dat betekent dat als mensen schenkingen willen doen aan hun kinderen... dan mogen ze dat doen. Overigens kunnen ze daarmee nooit hun hele vermogen weggeven... want er zitten allerlei uh, fiscale kaders aan... De zorg die moet op een andere manier zeg maar, bekostigd gaan worden. En ik ben het met u eens, mevrouw Draai, dat we zeggen... we moeten bezuinigen, de staatssecretaris heeft een target van 5 miljard. Ik zou me daar best aan willen committeren, maar dan wel dat we het zorgstelsel hervormen en dat we met elkaar gaan kijken... hoe we de continuïteit en de kwaliteit zeg maar, nog steeds kunnen borgen... en toch niet alle mensen heel zwaar belasten. En ik denk dat dat kan, want er kan voldoende bezuinigd worden. En ik ben het ook eens met de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daar ben ik het ook mee eens. Maar onaangekondigd van 4% naar 12% terwijl overigens, en dat wordt niet meegenomen, de stapeling van de bezuinigingen ja, ja, met name dat... effectief op de ouderen terechtkomen, daarvan denk ik dat wordt even uit het oog verloren. Op, op een deel van de ouderen, Op een deel van de Dus ik proef, ik proef Elma is. enige bereidheid bij de AMBO om wel te zeggen uh, ook de zwaarste schouders de zwaarste lasten, maar... maar ja, ja, ja, nee, maar dan vraag ik me af waar, waar zo'n oproep... Was het dan een onzinbericht dat u als uh, dat een woordvoerder van u heeft gezegd nou, je moet spaargeld maar schenken aan je, aan je kinderen, want dan, dan dan hoef je je zorgbijdrage niet te Bedoel, was dat dan een leugenbericht? Want dat begrijp ik nee, niet Nee, het, het bericht was, je kunt inderdaad een deel van je vermogen schenken aan je kinderen. Dat is natuurlijk niet om nogmaals die zorgkosten uh, te ontlopen, want dat doe je toch niet als jij een vermogen hebt. Je mag maar 24.000 euro één keer schenken aan je kinderen en vervolgens een klein bedrag per jaar aan kinderen en kleinkinderen. Ja, dus je, dus je moet het smeren over een paar jaar. Maar, maar dat ja. was ook het advies toch, van smeren het dan uit over een paar jaar. Nou, het advies is dat als je met dat geld als een plan was om daar iets voor je kinderen mee te doen, doe dat dan ook. Uh, en kijk met de rest van dat geld inderdaad. Ja, dan, dat moet je dan dus inderdaad aanwenden voor je zorgkosten. Behalve als het natuurlijk vast zit. En nogmaals, u zegt ook net de staatssecretaris is bereid om daar wat aan te doen. Net Die had het, het over de, de vier jaar, toch? Die heeft het over de, de, de vier de jaar, de jaar de vier... gehad. Er zijn 4.000 mensen die op dit moment ontzettend in de problemen zitten... waarvan wij het nu weten. En dat zijn er nog veel meer, waar ook beschikkingen van zijn afgegeven. Ja, maar ik wil, even, ik wil even terug naar Elma. Want Elma, het principe dat de AMBO zegt... van als je als ouderen nou al van plan was om geld te geven aan je kinderen... doe het dan nu. Vind je dat ook verkeerd? Nee, als je het al van plan was, ja, ik, ik kan niet in de hoofden van mensen kijken. Maar het, het valt mij op. Dit voorstel is twee jaar geleden een keer op Paul Snabel... van het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau geopperd. Hè. Die kreeg toen ook ongelooflijk veel mest over zich heen. Want hoe durfde hij een koppeling te maken... tussen je huis, huizenbezit nou, en je vermogen dan, en de zorgkosten? Ja. En, en een van zijn argumenten was... Ja, bijvoorbeeld dat eigen huis. Het is natuurlijk heel erg leuk en aardig dat je dat hebt... en het is je van harte gegund. Maar het is deels ook met gemeenschapsgeld gefinancierd... via de hypotheekrenteaftrek. Dus het is helemaal niet zo raar dat je zegt tegen vermogende ouderen... nou, uh, daar, uh, je kunt best mee betalen. Ja. aan... Uh, ja. En dat principe, mevrouw Den Haan, daar is de AMBO niet tegen... Ameditaal? Nee, want, want er is ook een CERC commissie die hebben we ook ingezeten, gezeten... die ook bijvoorbeeld adviseert over de toekomst van de AWBZ. En die hebben ook gezegd, we moeten met elkaar gaan denken aan... zorgsparen in het kader van de eigen woning, zorgsparen in het kader van de pensioenen. Nou, dat is allemaal bespreekbaar, maar nogmaals, dan gaat het over een wat langere termijn. Dan moet je mensen goed informeren en dan moet je dat ook even redig doen. Want nu belast je een groot deel van de mensen die een, nou ja... niet heel erg groot vermogen hebben, terwijl je nog steeds de rijkste mensen... Niet evenredig nee. belast. Dus maar als, niet nee, nee, als ik jullie goed beluister, gaat het niet zozeer om het principe... als meer om het tempo, waarin de dingen ja, gebeuren. Nou ja, het tempo en de uitvoering ja, dat, dat vind ik wel interessant om te horen. En wat, wat, vanmorgen hoorde ik een meneer op de radio vertellen... dat in Frankrijk is het zo, moet je ook meebetalen aan je eigen zorg... maar dat wordt dan pas afgerekend na de dood. Dus als je eenmaal dood bent... Dan, dan, dan wordt er dus even afgerekend. Maar nou, je hebt zoveel... Wat, wat vindt u daar eigenlijk van? Want het is me dat dit plan nooit eens een keer in Nederland is geopperd. Ja, we zijn al sinds 2008 weer mee bezig. Kijk, ik denk afrekenen naar je dood... Want dan heb je natuurlijk helemaal de mogelijkheid om alles weg te zetten. Uh, dus dan levert dit ook nog niks op. Maar je zou wel bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou, dat is te ver, want ik, ik hoorde dat het effect daarvan is... dat kinderen meer voor hun ouders gaan zorgen. Hè? Want die denken, hé, hey, die erfenis, die, uh, nou, die slinkt. dat is sowieso, denk dat... ik, een goede dialoog die we met elkaar op gang moeten brengen. Want dat is natuurlijk sowieso in Zuid-Europa heel normaal dat je dat doet. En dat is bij ons niet meer zo heel erg gewoon. Hè. We zijn er ook niet op ingericht, onze huis niet. Maar ik denk dat dat wel een principe is wat bespreekbaar zou moeten zijn. Maar wat, wat ik nog even wil aangeven is dat je bijvoorbeeld als je een miljoen euro eigen vermogen hebt, betaal je 2200 euro bijdrage per maand. Maar als je 180.000 euro hebt, heb, doe je dat ook? Ja, ja, ja nou, nou, dus... daar kunnen we ook best met elkaar naar kijken. Oké, okay, Elma, laatste woord? Nou ja, dat, dat, dat, dat uh, punt van die uh, dat je dus zeg maar hetzelfde betaalt, terwijl je dan misschien wel miljoenen op de bank hebt, daar ga ik helemaal in mee. Ik denk dat kan best uh, wat geïndiceerd ja, okay. uh, worden. Goed, er moet nog veel overlegd en gepraat worden over dit Lekker. onderwerp. Dat is duidelijk. Hartelijk dank, Liane de Haan van de Ambo.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 train met bruises. Koningin Beatrix is vandaag 75 jaar geworden. Pieper de piep! Verjaardagspost voor onze majesteit. Mijn naam is Vincent Mensel. Ik heb het voorrecht gehad om een aantal malen onze koningin te fotograferen. Het portret voor de munt, voor de postzegel en ook een aantal malen het statieportret. Als ik haar in de ogen kijk, wat je moet doen als je foto maakt, zie ik een krachtige persoonlijkheid die denkt, mensel, doe je best. Als je wel eens zei, kunt u dit of dat? Dan merkte je dat ze even moest nadenken, maar dacht, hij is ook een kunstenaar. Laat hem zijn gang maar even gaan. Ik kan altijd nog, en dat is natuurlijk haar kracht, zeggen, ik doe het lekker toch niet. En ik wens ze veel gezondheid, een hele mooie dag. En ik hoop dat ze van de kinderen in ieder geval, en van haar de kleinkinderen, een paar prachtige beelden zal maken. En wie weet maakt ze wel eens een keer een beeld van mij. Dat zou geweldig zijn. Dat is wel mijn wens. Nou, ik, ik ruil graag werk met kunstenaars. Dus dat zou ontzettend leuk zijn. Want ik denk dat de koningin denkt... Ai, ik kan niet wachten om uh, lekker te gaan hakken en kleien... en prachtige beelden te maken. En ik hoop dat ze daar echt haar ziel en zaligheid in zal leggen... en heel veel genot daarvan zal hebben. De verjaardagspost van fotograaf Vincent Mensal aan koningin Beatrix. Natuur op 1. Vandaag met wetenschapsjournaliste Nienke Beintema. Nienke, wij vinden de weg met plattegronden, met navigatieapparatuur... en desnoods met een kompas. Deze week was er een bijzondere ontdekking over hoe de mestkever zijn weg vindt. Hoe doet hij dat? Ja, dat is een heel mooi onderzoek geweest. Dat werd vorige week gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Deze onderzoekers hebben de Zuid-Afrikaanse mestkever bestudeerd. En dat bleek dat dat beestje in het donker, s'nachts, prima zijn weg weet te vinden... aan de hand van de stand van de melkweg. En het mooie nieuws eraan was dat het het eerste insect is... waarbij is aangetoond dat hij zich oriënteert aan de hand van de sterren. Dat was al wel eerder aangetoond bij zoogdieren en bij vogels... maar bij insecten was het nog nooit eerder aangetoond. En deze onderzoekers vinden het heel interessant... omdat het ons iets vertelt over hoe de hersenen... letterlijk wel de hersenen van insecten, functioneren. En misschien kan dat in de toekomst nog iets vertellen... over hoe de zenuwen en de hersenen van mensen functioneren. Oké, okay. Maar is de mestkever niet zo blind als een tor? Nee, helemaal niet. Nee. Heeft hij goede ogen? Hij heeft hele goede ogen. Dat wil zeggen, die ogen zijn natuurlijk heel specialistisch. Die zijn vooral opgericht om uh, dat hij zich goed de, over de grond kan voortbewegen. Maar hij heeft van die samengestelde ogen... waarmee hij heel goed naar alle kanten kan kijken. En hij kan ook goed naar de hemel kijken. En dat doet hij dus s nachts om zijn weg te vinden, blijkt uit dit nieuwe onderzoek. En hoe hebben ze dat onderzoek gedaan? Hoe zijn ze erachter gekomen? Ik vind het zelf wel een heel leuk verhaal. Ze hebben mestkevers genomen en die hebben ze laten rondlopen... in het planetarium van Johannesburg. Dat is dus zo'n zo koepel die we ook bij artsen hebben, het waar ze sterren projecteren op de, op de hemel als het ware. En dan kun je hele leuke experimentjes doen. Dan kun je kijken wat er gebeurt als je ze alleen zeg, laat oriënteren met behulp van de sterren. Dus ze zien niet de echte sterren? Nee. Even voor de helderheid. Nou het zijn ja, net sterren. Ze hebben, ze hebben in het onderzoek hebben ze, ook, hebben ze eerst naar echte sterren gekeken. En toen hebben ze geconstateerd dat die uh, beesten heel goed de weg konden vinden als er een heldere sterrenhemel was, maar de weg kwijtraakte als het bewolkt was. En toen zijn ze daar aan de hand daarvan gaan experimenteren in het planetarium. Zijn ze gaan kijken van wat is het nu precies aan de sterrenhemel uh, dat uh, meskevers gebruiken voor een oriëntatie en dan kun je dus eerst uh, alleen uh, de sterren projecteren en vervolgens alleen de maan of alleen uh, de, de melkweg en toen bleek dat het dat dus alleen de melkweg van belang is. Ja, maar wat is nou de weg vinden voor een mestkever? Dat is een goede vraag. Ja. Uh, in dit geval, hebben ze uh, wat ze hebben onderzocht... is hoe goed de mestkever in staat is om zijn balletje mest... dat hij heeft verzameld, aan, uh, bijvoorbeeld bij een grote olifant, uh, drol. daar maakt hij een balletje mest van... dat hij uh, uh, ergens wil gaan wegnemen om in alle rust op te eten... Uh, de mate waarin hij in staat is om in een rechte lijn... die mestbal te vervoeren. Dat hebben ze als maat genomen voor zijn vermogen om zich te oriënteren. Ah, ja. En als hij recht loopt, dan heeft hij hem ook weggezien? Ja, dat wil zeggen, als je de melkweg uh, blokkeert of zorgt dat die beesten dat niet kunnen zien, dan gaan ze doelloos in rondjes met hun mestballetje rondlopen. Okay. En dan zit daar geen rechte lijn in. En dan komen ze niet op een plek waar ze rustig kunnen eten. Nee, precies. Dan kunnen ze weer precies op dezelfde plek terugkomen waar ze waren begonnen. Ja. En even de melkweg, dat is het hele stelsel van sterren, hè? Ja, nou, je moet je de, de, het voorstellen dat wij uh, op de aarde... in een hele grote schijf, ons sterrenstelsel, zitten. En uh, alsof je in het midden van een, van, een, van een frisbee bijvoorbeeld zit. En als je nou uh, in de richting van die frisbee afkijkt... Dan zie je gewoon uh, de sterrenhemel. Maar als je nou evenwijdig aan die schijf kijkt. dan zie je dus eigenlijk diffuus licht van al die sterren in, die, in dat sterrenstelsel. En dat is de melkweg. Dat is eigenlijk de baan van sterren. dat je zeg maar evenwijdig aan die frisbee kijkt. Dus het diffuse licht van alle sterren bij elkaar. Komt. En dat heeft hij nodig, de Dat heeft even. hij nodig. Ja. En is het dan het licht wat daarvan afkomt. Wat, dat hem helpt? Ja. Want het is een piepklein beetje licht. Ja, piepklein beetje licht. Wat blijkbaar toch genoeg. Uh, oh. En de sterrenhemel op zichzelf niet. Blijkbaar zijn zijn ogen niet goed genoeg. om individuele sterrenbeelden te zien. En de maan heeft hij ook niks aan? Nee, maan niet. Die ook niks ja, aan, dat is raar. Maar, ja. De maan heeft veel meer licht dan de gemiddelde ster. Ja, maar de maan die beweegt natuurlijk uh, in de loop van de nacht over de hemel, dus dat is geen vast punt. Dat nee, nee. is heel moeilijk om je aan de hand daarvan uh, te oriënteren. Nee, Elma, maar, ik vroeg me af, domme vraag. Als het dan bewolkt is, is? Dan kan die het minder goed. <laughs> Oké. Okay. Dan loopt hij rondjes. Ja, dan loopt hij rondjes. Met die Dit werkt vooral uh, bij de heldere hemel. Jij gelooft het niet, Elma? Nou ja, ik, ik, ja, ik, ik, ik met open mond ben ik aan het luisteren. Ja, nou, wat ja. hier natuurlijk leuk in is, het is natuurlijk niet alleen dat voorbeeld van die, van die mestkever. Wat, wat ik gewoon fantastisch vind is om te leren hoe dieren in het dierenrijk op de meest uiteenlopende manieren hun weg weten te vinden. Op manieren waar wij als mensen uh, A, helemaal niet van weten en B, die wij in de, in de loop van de beschaving helemaal uit het oog zijn verloren. Wij kunnen dat allemaal helemaal niet meer. Terwijl wij als mensen natuurlijk vroeger ook eeuwen en eeuwen en eeuwen lang onze weg hebben weten te vinden zonder gps en zelfs zonder klokken en zonder... Um, apparatuur om de ja, ja. sterrenhemel te meten. Want is het logisch om te denken dat het ook bij andere insecten zo werkt, als het bij de Zuid-Afrikaanse mestkever zo ja. werkt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit het, toevallig het eerste beest is waarbij het is aangetoond. Maar ik denk dat als ze het zouden gaan onderzoeken, dat dan blijkt dat alle insecten dat kunnen. Dat ja. lijkt me heel waarschijnlijk. Want er zijn meer dieren die zich oriënteren met behulp van de sterren? Uh, ja, uh, maar geen insecten. Bij insecten is dat nog niet eerder aangetoond. Nee, okay, Alleen oké, want we hebben bijvoorbeeld bij ganzen die overvliegen? Ja, nou ja, die oriënteren zich ook s'nachts met behulp van de sterren. Overdag gebruiken ze weer andere, dus de stand van de zon, de polarisatie van het zonlicht. En ook kenmerken in het landschap. Maar dieren die zich s'nachts aan de hand van de sterren helemaal oriënteren... Is, dat is tot nu toe nog nooit bij insecten aangetoond. Nee. En dan hebben we nog de zalm. En Van de zalm is bekend dat hij zijn geboorteplek tot op de meter terug weet te vinden. Ja, dat is, vind ik ook echt zonder fantastisch GPS. verhaal. Ja, zonder GPS. Hoe doet hij dat? Je moet je voorstellen, die zalmen die worden geboren... in een beekje ergens hoog in de bergen, zoet water. Daar brengen ze eerst één tot twee jaar van hun leven door. Als kleine visjes. Dan zwemmen ze naar zee. Dan maken ze de overgang naar zoutwater. Daar groeien ze op. Daar eten ze, daar groeien ze. Twee tot vijf jaar lang. Na die vijf jaar gaan ze zichzelf voortplanten. En dan doen ze weer op precies dezelfde plek... in diezelfde rivier als waar ze zelf zijn geboren. Nou? Dus ze vinden dan in die grote, oneindige Atlantische oceaan... of stille oceaan weer precies die riviermonding terug... waar ze zelf vandaan komen. En dan weer zwemmen ze berg, stroom opwaarts Bij iedere vork weten ze precies links, rechts te kiezen. Hoe kan dat? Ja, ze hebben het. Uh, wetenschappers hebben het onderzocht. Uh, ze zijn er nog niet 100% over uit. Maar wat vaststaat, is dat geurstoffen een rol spelen. Huh? Uh, iedere beekbedding, of je het gelooft of niet, maar heeft een eigen karakteristieke chemische handtekening. Die wordt opgebouwd bijvoorbeeld door de gesteenten, of door andere planten of dieren die daar leven. En ieder stroompje ruikt eigenlijk op detailniveau net eventjes weer een beetje anders. Dus bij iedere vork in de rivier ruikt de zalm als het ware of die links of rechts moet. Maar dan moet die ook nog de geur van vroeger herkennen, want ja. anders weet je niet waar die heen moet. Ja, soms toch wel tot wel vijf jaar geleden moet hij stel, dat stel dat, dat er iets radicaal veranderd is, in dat stenen of planten heel anders geworden zijn, zou je ja. dan terug te vinden zijn? Nou, dan, dan, kan je, dan kunnen ze dus van in de war raken. Ja. Er zijn heel interessante experimenten gedaan, waarbij ze uh, zalmpjes hebben geboeren laten worden in een bak, met een bepaalde kunstmatige geurstof erin. En dan hebben ze gekeken of die, hebben ze die zalmpjes gemerkt, en vervolgens dat doen ze dan met 10.000 gelijk, want de kans dat je zo'n zalm weer terugvangt is natuurlijk niet heel groot. Maar dan hebben ze ontdekt dat als je dan die kunstmatige geurstof uh, vijf jaar later, als die zalm weer terug moet keren, in een andere rivier, weer uh, erin druppelt, als het ja. ware, dat die zalmen dan inderdaad dan die andere rivier opzoeken. Elma, oh, je mond staat nog steeds open. Ja, ik probeer te zeggen, wat zijn ze toch knap? <lacht> <laughs> goed, dankjewel, Inke Bijntema. We uh, gaan naar onze dichter bij de dag, Krijn-Peter Hesselin. Krijn-Peter, goedemiddag. Ah. Goedemiddag. Heb je de zalm nog mee kunnen nemen? Uh, nou, ik heb, het, uh, ik heb wel een meskever Wel een meskever, heel goed. Oh, ja, nou, we gaan luisteren naar jouw gedicht. Het heet Verdwaald Buiten de Poppenkast. We zijn allemaal de weg kwijt. Het was zo duidelijk ooit. Beatrix was koningin. En alles wat zij minzaam toeknikte was veilig. En door en door Hollands en goed zo. Knipte zij bijvoorbeeld een lintje door, dan wisten we dat lintje had daar nooit zo mogen hangen. Dat lintje versperde alleen maar de weg voor gescheiden ouders, gedrogeerde wielrenners die dankzij haar op het goede pad bleven, zoals mestkevers zich laten sturen door de melkweg. Toen rolde het geld nog als vanzelf op diegenen toe die er het beste raad mee wisten. En als een meisje nee zei, dan hoefde niemand ons te vertellen wat ze daar toch mee zou kunnen bedoelen. Nu polt ons kompas stuurloos in het rond. We durven nog niet af te gaan op de gladgeschoren wangetjes van de man die net als wij nog wat moet wennen aan die hermelijnen mantel. Dankjewel, je Krijn-Peter Hesseling voor dit gedicht. We zetten het op de website, Dit is de dag. Nu Bijna het einde van dit is de dag. We gaan nog even iedereen bedanken die hier was. Vanmiddag dominee Rob Visser, Asja ten Broeke, Nienke Bijntema... René Hildes van Ditshuizen, Peter Verhaar en Elmar Draaier. Hartelijk dank dat jullie er waren. Zometeen dus gaat uh, Villa VPRO verder, Geer Jochems, uh, en Tessel Blok. Ger, goedemiddag. Hallo Thijs. Jullie zitten in Den Haag. Ja, gaat het over af. politiek? Ja, het gaat zeker over politiek in het politieke panel. Aandacht natuurlijk voor dat uh, debat met staatssecretaris Mansveld. Over dat plots rapport over het onderhoud ja. van het spoor. dat begint om vier uur. En dan zitten wij met onze uh, panelleden en het kamerlid van Weijenberg van D66. En we gaan het daar uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar daarvoor praten we met Joop Daalmeijer. Hij is voorzitter van de Raad voor Cultuur. En zijn raad die heeft een advies samengesteld... over hoe het met die musea moet, namelijk helemaal anders. Ze moeten meer gaan samenwerken, meer geld uit de markt halen... In plaats van Den Haag. En de grote musea moet een klein regionaal broertje op sleeptouw nemen, etcetera, et cetera. Dat allemaal na het nieuws met Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. In Amsterdam wordt op 30 april ook gewoon Koninginnedag gevierd met een vrijmarkt. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd. In Amsterdam is die dag ook het inhuldigingsfeest van koning Willem-Alexander. En Van der Laan wil dat dat een feest voor iedereen wordt. Hij vindt dat er niet op voorhand stukken van de stad hermetisch moeten worden afgesloten. Een bedrijf uit Emmen heeft tientallen huizenbezitters opgelicht voor in totaal honderdduizenden euro's. Het bedrijf beloofde kunststof kozijnen te leveren, maar kwam die belofte niet na. De gedupeerden komen uit Groningen, Friesland en Drenthe. De Deense wielrenner Michael Rasmussen heeft bekend dat hij doping heeft gebruikt. Van 1998 tot 2010. Hij werd als gele truidrager in 2007 door de Rabo ploeg uit de toer gehaald en ontslagen. Omdat hij had gelogen over zijn verblijfplaatsen in de voorbereiding op de toer. Rasmussen stopt per direct met wielrennen. En drugscriminelen maken steeds vaker gebruik van internet. Het wordt gebruikt als communicatiemiddel en elektronische marktplaats, dat zegt Interpol. Door het internet handelen criminele organisaties niet meer in een specifieke drugsoort... en ook niet meer langs de bekende routes. En tot zover het nieuws van dit moment. Adb verkeersinformatie Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat file tussen Apkoude en Vinkeveen, 4 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk met een vrachtwagen, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar bij Doetinchem 2 door werkzaamheden. De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht tussen Egmond en Schorrel. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. En de N33 Asse Veendam is in beide richtingen dicht tussen de A28 en Rolde. Dat komt door een ongeluk. U wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Waar op dit moment het debat begint over het achtergehouden rapport. over misstanden bij spoorbeheerder ProRail. Overleeft staatssecretaris Mansveld deze misstap? Daarover en over Meerhaagse actualiteit hoort u ons politieke panel na vier uur. Verplicht samenwerken en meer geld uit de markt en minder uit Den Haag. Dat is het advies van de Raad voor Cultuur... voor een gezonde en toekomstbestendige museumwereld. Voorzitter van die raad, Joop Daalmeijer, komt een en ander nader toelichten. En uw reacties zijn welkom via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Het college van zorgverzekeringen is niet onder de indruk... van de kritiek op hun voorstel om de vergoedingen... voor de geestelijke gezondheidszorg drastisch te beperken. Heb je een psychische ziekte met een lichamelijke oorzaak... dan wordt psychiatrische zorg niet langer vergoed. In hun voorstel. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is kwaad... en stuurt morgen een brandbrief naar de Kamer. Roxanne Vernim is bestuurslid van die vereniging. Mevrouw Vernimmen, goedemiddag. Goedemiddag. Waar bent je nou precies zo kwaad over? Nou... Allereerst wil ik gezegd hebben dat wij als psychiaters en als uh, vereniging ons absoluut verantwoordelijk voelen om de kosten te beheersen in de psychiatrische zorg. Maar waar we erg kwaad over zijn is dat we al afgelopen jaar met alle partijen om de tafel hebben gezeten. Een prachtig bestuurlijk akkoord hebben gemaakt waarin dat soort, waar bepaalde richtingen in staan die daar ook aanleiding voor geven dat we het gaan halen. En nu komt eigenlijk CVZ z vooraf al met een uitspraak. En dan gaat het over in hun ogen wat is nou psychiatrie en wat niet. En daar zijn we eigenlijk wel kwaad over. Want we denken, we zijn bezig, we zijn er mee bezig, we nemen onze verantwoordelijkheid. En nu lijkt het net alsof bepaalde dingen, bepaalde klachten, geen ziektes meer zijn... waarvan wij denken, dat zijn absoluut psychiatrische ziektes. Maar hoe ze reageren ook, ze gaan dus niet in op, u, op die kritiek van jullie. En wat ze zeggen, wij hebben nog helemaal geen inhoudelijk argument gehoord. Dat zeggen zij zelf. Ja. ja. Meneer Moerman, de voorzitter. Ja. Nou, ja. Wij, ja. Ik wil hier geen nietjes spelletjes meer van maken... maar het gaat er wat bij ons dat wij in het bestuurlijk akkoord hebben gezegd... dat de psychiatrie en de somatiek dichter bij elkaar moeten zijn. In dit rapport wordt er eigenlijk andersom gezegd. Nee, de psychiatrie en de somatiek moeten juist uit elkaar. Daar waar het een somatisch substraat is, moet het naar de somatiek worden betaald... en ook daar worden geleverd, terwijl wij denken... nee, wij zijn als psychiaters, zijn we daar nou bij uitstek... rond een bepaalde ziektes, degene die gewoon de hoofdbehandelaar zijn. En dan denken we, hoe kan dat nou? We sluiten een bestuurlijk akkoord in uh, juni... Uh, vorig jaar, een half jaar geleden. En nu staat het eigenlijk contrair op het uh, advies dat ja. er nu staat. U zegt ze houden zich niet aan de afspraken in het akkoord. En bovendien uh, ze scheiden uh, uh, psychische en lichamelijke klachten daar waar dat vaak helemaal niet zo eenvoudig te doen is. Wat zijn nou de gevolgen als dit advies van het college gewoon wordt opgevolgd? Noem eens een voorbeeld. Nou, het zou dan kunnen zijn dat uh, bijvoorbeeld uh, iemand uh, nou, een bepaalde klacht heeft. En dan uh, wordt dat in de, uh, in de somatiek wordt daarnaar gekeken. Bijvoorbeeld iemand met uh, uh, dementie. We, we weten, er zijn bijvoorbeeld geheugenpolies. Daar kunnen mensen naartoe om te kijken of je een dementie hebt of niet. En het is al afge, uh, absoluut al aangetoond dat als die geheugenpolies in de psychiatrie plaatsvinden... dat dan ook de know-how veel beter op zijn plek is en effectiever zijn, ook goedkoper. Terwijl nu lijkt het erop in, uit dit rapport... dat die geheugenpolis dus binnen de somatiek moeten plaatsvinden... waardoor wij denken dat onze expertise onvoldoende of zeker te laat aan bod komt... waardoor mensen langer lijden, de goede diagnose niet worden gesteld... en daardoor ook niet de goede behandeling krijgen. Nou, nu krijg je niet somatiek, maar semantiek, namelijk een woordspelletje. Wat is dan lichamelijk? Want je kunt zeggen, dementie is een geestelijke, is een psychische ziekte. Je kunt ook zeggen, het is een uh, afbeelding braak van de hersenen op, he, op een bepaalde manier. En dat is dus lichamelijk. En zo kom je er nooit uit natuurlijk. Nee, en wij denken ook, het gaat ook helemaal niet over wat het substraat is. Want uh, de, de psychiatrische ziekten hebben allemaal hun oorzaak ergens in de hersenen. Hm. En als je dat zo helemaal door zou vertalen, zou de psychiatrie eigenlijk er niet meer bestaan. Want ja. als we dan vervolgens alle gene, genen en alle neurotransmitters en alles precies weten... dan is dus alles somatiek en geen psychiatrie meer. Ja, ja. dus je dat kunt het kunt beter helemaal niet proberen om het uit elkaar te halen. Nee, houden. juist niet. Nee. En wij hebben bijvoorbeeld, ik ben ook bestuurder uh, van Altrecht... en we hebben daar een afdeling voor uh, mensen met lang Lange, onbegrepen lichaam klachten en we weten dat ongeveer vijf tot negen jaren duurt voordat de mensen, die dus al die jaren in de, in, de, in de algemene ziekenhuis zijn geweest, dan pas bij ons komen en dat dan blijkt dat het toch echt een psychiatrisch probleem was. En dan hebben die mensen vijf tot negen jaar lang CT-scans gehad, allemaal andere soorten behandelingen, heel veel lijden. En daarna wordt er pas gedacht aan de psychiatrie. Nou, dat is volgens mij de kant waar we niet naartoe moeten gaan. De minister, minister Schippers, heeft gezegd... het is nog helemaal geen definitief advies. En de Kamer hoeft het eigenlijk ook helemaal niet over te nemen. Biedt dat enige hoop dat er uh, met die brief die u morgen op poten gaat schrijven... toch nog iets te veranderen valt? Nou, tuurlijk, daar zetten we op in. En eigenlijk waar wij ons extra kwaad over maken... is dat het lijkt alsof lichamelijke ziektes... of dat psychiatrische ziektes eigenlijk van ondergeschikt belang zijn... van een lichamelijke ziekte. Hmm. Wij vinden dat. Eigenlijk Discriminatie. We hebben natuurlijk het item gehad rondom de eigen bijdrage voor alle psychiatrische patiënten en niet voor alle patiënten in het land. En dan denk ik, ja, hoe gaat het nou? Hm. Psychiatrische ziektes zijn net zo ziek, eh, ziektes als lichamelijke ziektes. En mensen hebben daar ook zelf niks kunnen daar niks aan doen. en ze krijgen bijvoorbeeld schizofrenie. Ja. ja, daar kunnen zij niks aan doen, net zoals je bijvoorbeeld ook diabetes kunt krijgen. Ja. Verwacht u een gesprek naar aanleiding van uw brief? Ik weet het al zeker. Okay. Zijn, uh, u heeft uh, al een afspraak? We hebben, we hebben bijna al een afspraak. Okay. Nee, zeker. nee, zeker. Mevrouw Van Nimmer, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Samen Sterk tegen Stigma. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Eén minuut. Ik had mijn huis verkocht, ik had er jarenlang naartoe geleefd. Ik heb daarvoor een, in de plaats een krot gekocht in Spanje... met een hoop stallen erbij om bezels te gaan houden. En um, dat was ook het moment dat mijn dochter opeens heel kwaad op mij werd. <kliek> Terwijl ze tot dan toe het steeds gesteund heeft. Maar toen opeens besefte ze van, god, ze gaat echt weg. <kliek> Hoewel ze heel veel bewondering heeft voor het feit dat ik mijn droom volg... is het aan de andere kant ook heel moeilijk dat ik er niet ben. En dat momenten die voor haar moeilijk zijn, dat ze niet op mij terug kan vallen. Ze had geloof ik ook best graag een opa's oma willen hebben. <laughs> ja. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Hoe ben je lief. Nee, braaf. Braaf, jongen.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 En vandaag tenslotte naar Italië waar de mannen zo ijdel zijn dat ze zich er zelfs een beetje voor schamen, maar minder ijdel en modebewust worden ze daar niet van. Siamo più We Siamo molto più curati Ceretta sul viso, sui baffi, no, sui sopracciglia. più carini. Ormai donne che le donne. We zijn onderhand vrouwelijker dan de vrouwen, zegt Marco. We werken alles bij. We trimmen het schaamhaar, we epileren onze wenkbrauwen... en we harsen onze borst. In Italië is het tegenwoordig vrij normaal... om als man je borst, je rug of je benen te laten harsen. Je vriendinnetjes kijken vaak genietend toe. Oh! Poverin, een familie Ik dacht dat het een vreemd En Marco is een van de vele Italianen die zich uh, onthaart. Uh, Marco werkt in een pub hier in het centrum van Rome. Marco, waarom onthaai jij jezelf? Ik onthaar mijn borst omdat het gewoon veel prettiger is. Al die haren zijn maar vervelend en vies. zo'n tapijtje dat uit je over hem krult, bacht. En het is veel mooier. Niente, Het più bello, è più bello da vedere, senza quel tappeto di peli. Het ontharen van je borst kan je dus doen met een scheermes met met en je kan het je met doen. Hoe onthaar jij je borst? Io faccio quello la lametta perché la ceretta mi crea dei problemi, mi fa male. Ik scheer mijn borst, want waxen dat doet zeer en ik krijg er huidproblemen van. Dus ik sta me elke dag onder de douche te scheren. En niet alleen mijn borst. Ik heb waxen geprobeerd, maar ik ben allergisch voor. Al mijn haarvaartjes gingen ontsteken. Dus elk haartje werd een puistje. Ik heb het drie keer geprobeerd en toen was het genoeg. Dus voor mij alleen het scheerwis. Ik heb drie ceretten en ik de pelle rovinen. Dus nu met razoio. Si chiama follicolite ogni pelo un bruefolo. Ogni pelo een brufalo. Quindi no, solo rasoio. Probabilement iniziato più di 10 anni fa. Ik ben er 10 jaar geleden al mee begonnen. Maar nu doet iedereen het: het is mode en ze ontharen zich overal: benen, rug, borst, overal. Ik alleen mijn borst en eh, daar. <middelijks> glutei tutti. Io solo petto e sotto. <hijen> um, maar is het, is het een mode omdat Italianen eenmaal veel meer haar hebben overal? Om, of omdat het een Italianen meer gevoel hebben voor esthetiek? Probabilmente we kunnen zijn pelose. Er zijn veelste haren. Wij zagen jullie Noord-Europeanen zonder lichaamshaar en dachten dat willen wij ook. En bovendien is de mode veranderd. Geen overhemd opent tot op je navel met een gouden kruis tussen je borsthaar. Gelukkig is dat voorbij. Veel schoonheidssalons spelen dan ook gretig in op de ontharingsmode. Bijna allemaal bieden ze de harige man de kans om zijn tapijtje kwijt te raken... Maar niet zonder lijden. Want wie mooi wil zijn... Was het niet zo dat zo'n zo fijn tapijt eh, heel erg macho was... en dat het heel erg eh, Italiaans was? Sì, ma faceva anche schifo. Aveva i peli, ma faceva schifo. Io che lavoro qui. Misschien wel, maar het was ook smerig. Ik werk hier in een pub, ik maak cocktails. En de kans dat in de zomer, als je je overhemd een beetje open hebt, een haar in zo'n cocktail zou kunnen vallen. Faccio cocktail, ma maneggio alimenti, quindi anche il pelo che cade. No, no, no. Siamo tutti lisci. En volgende week gaat Metropolis over prostitutie wereldwijd. Verplichte samenwerking, makkelijker toegang tot elkaars collectie... meer geld uit de markt en minder uit Den Haag. Dit zijn een paar aanbevelingen van de Raad van Cultuur... voor een nieuw overheidsbeleid voor de musea. Vanochtend werd het advies gepresenteerd door de voorzitter Joop Daalmeijer... oud-journalist en directeur van de Wereldomroep geweest ook nog. Joop Hoofdredacteur, was het geen directeur? Nee, het was maar waar. Oh, je had een inhoudelijke functie. <lacht> want je kent die afvloeiendregelingen daar, toch? <lacht> Goudgerand. ja, ja, ja hoofdstuk 10, hè, he, ja. heette dat. Joop Daalmeijer, ja. goedemiddag. En overigens gelijk gefeliciteerd, want de minister... die uh, schijnt onverkort jullie voorstellen overgenomen te hebben. Mevrouw Bussemaker heet ze. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ze was in ieder geval positief. Maar ze wil een aantal dingen nog verder bestuderen en bekijken... en dan met een reactie komen. Maar als je het zo uitlegt, nou, het zou heel mooi zijn. We hebben ja. er hard aan gewerkt. Joop, wat is kort maar krachtig, even samengevat... jullie visie op zo'n nieuw toekomstbestendig museumbeleid? Nou, Wij zeggen vooral samenwerken uh, musea binnen de, binnen de sectoren. Bijvoorbeeld binnen oude kunst, binnen cultuurhistorie... Uh, al die musea door het hele land samenwerken... en samen ook met de collectie Nederland meer doen dan er nu gedaan wordt. Alles wat wij in Nederland in de afgelopen jaren verzameld hebben... moet meer naar het publiek gebracht worden. Hou het niet in de depots, hou het niet in één museum... maar breng het ook eens van het een naar het andere museum... zodat heel Nederland daarvan kan genieten. Maar het genieten. punt is toch juist dat ze dat heel graag zouden willen... en heel ja. veel museumdirecteuren gefrustreerd zijn... maar ze hebben gewoon de plek niet om het allemaal op te hangen. Je hebt tien keer zoveel musea nodig als je alles op wil hangen, bij wijze van spreken. Ja, nee, maar je hoeft ook niet alles uit... Te... Kijk, 5% van het nationale bezit wordt geëxposeerd. Mm -hmm. 95% zit in depots, maar je kan dat wisselen. Je kan dus wat van de muur halen en in een depot en dan wat uit het depot. Wat. Bovendien, soms is het heel interessant om van het ene museum wat te brengen naar het andere museum. Als jij in Amsterdam woont, je kijkt naar het Amsterdamse Historisch Museum. Die dingen die daar hangen zijn soms in een bepaalde context ook buitengewoon interessant voor een museum in Dordrecht. Gebeurt dat dan niet nu? Dat gebeurt, maar dat gebeurt minder dan eigenlijk zou moeten. Je hoort sommige directeuren zeggen, het is voor ons, met name wat kleinere musea, moeilijk om dat te krijgen. Het, het zijn de problemen met het transport, de verzekering. Nou, voor iedere oplossing liefst tien problemen. Is dat wat jullie bedoelen, uh, uh, wat in het rapport staat, behalve nog veel meer buitengewoon mooie, maar onbegrijpelijke taal? Met Noemde de, van zijn. instellingenbeleid naar bestelbeleid? Nou ja, ja, het is gaat dat ons het? niet om de instellingen, nee, het gaat ons om, om, om de collectie. Die is van belang. Ja, even toch voor het vergeten, maar wat onze ver, ver, ons een beetje verbaasde, oud journalist. En je kunt dingen hartstikke helder in, ja. voor iedereen begrijpelijk Nederlands uiteenzetten. Nu komt het een en dan toch zijn. een zin van, Ja, het staat er vol mee. Ik, bedoel, ik prik <laughs> gewoon maar. Het voor de inrichting en consolidatie van het nieuwe bestel benodigde instrumentarium bestaat uit een overkoepelende erfgoedwet. en uit kwaliteitszorg door overheid en branche. met toezicht op behoud en beheertaken van, van, door de erfgoedinspectie. Ja dat is dus een bus. Waarom ben jij niet met een rode pen woedend doorheen gegaan? Nee, kijk, zo'n zo, zo zo rapport wordt geschreven door mensen die alles van deze wereld kennen. En als het nu gaat om zo'n zo parapluwet, ja, dat schrijf je zo op. Omdat dat ook politieke betekenis heeft. Lekker toegankelijk voor het grote publiek. Ja, maar het grote publiek hoeft dat... Kijk, het grote publiek maar nee, die moet naar de musea staan. komen. Het naar de museum komen. niet naar ja. dit, dit rapport. Dit rapport is voor de mensen in Den Haag, is voor politici in het land. En dat is voor ja. museumdirecteur. Oké, okay, we houden op met flauw doen. Ander belangrijk nee, dit, voorstel. Het dit kan niet leuk genoeg worden. Oké. Okay. Hey, met satellieten in regio. Even ja. die kernmusea. Ja. Dat zijn er acht. Ja. Waarom is dat? Nou, Omdat we acht domeinen selecteren. We hebben cultuurhistorie, moderne, hedendaagse kunst, noem ze allemaal op. Dat zijn, dat zijn de, de, de, de domeinen die je in een keten kunt zetten... van allerlei musea door het hele land. Specialisatie, net als ja, de ziekenhuizen. Die, precies. Ja, nou, die, die, die, die collecties kunnen beheren en kunnen doorschuiven naar elkaar. En, en, daarom noemen, we, we hebben trouwens musea daar genoemd, maar die musea, het zijn slecht... we zeggen daarbij richtinggevende suggesties. Want we vinden eigenlijk dat dat veld dat zelf moet bepalen. Mm -hmm. Daar zit de absolute kennis. Als je, als je over, over cultuurhistorie, wat we weten, gaan naar het Rijksmuseum... daar is de kennis tot op het plafond opgestapeld. Daar hoeven we weinig over te zeggen. Laten ze het vooral zelf doen. Van onderop moet dat ontstaan. Want dan heeft het ook de beste kans van overleven. Is er ook een, een, een, een mogelijkheid dat als je die acht kernmusea hebt... en dus ook kerncollecties, dat er nu ook musea zijn... en collecties die daar helemaal buiten vallen... en die dan dus eigenlijk alleen nog maar in een schuurtje privé bij iemand tentoongesteld kunnen worden, ja, maar dat, maar dat valt dat, niet dat, onder de kerncollectie. Maar dat bestaat ook. Dat, dat bestaat zo? natuurlijk ook. Je hebt, hele, je hebt in Nederland ook meer dan 800 musea. Hele kleine leuke musea. Ja, die hebben met niks en niemand wat te maken. Die hebben een eigen regionale collectie. Die, die onderhouden dat en laten dat zien aan hele kleine groepen. Maar het gaat natuurlijk aan die, aan die echt die grote collectie die in Nederland ligt. Lokaal, provinciaal en landelijk. Dat we dat dus goed met elkaar beschrijven. Wat is er nou? En wat is beschermwaardig? Want ja, je, er is natuurlijk maar zo iemand in, in een museum, die heeft een lek dag. En die denkt, uh, god, er hangt er nog een aardige van Gogh. Verkopen, dan kan ik mijn dak repareren. Oh ja, dat hebben we meegemaakt met het in stuk Gouda. van Duma. Van ja, ja. dat Duma. prachtige ja. stuk. Ja. Even dat het toch, toch over nooit hebben. mogen en gebeuren. En gaan we door nee, dat over. mag dus echt nooit nee, gebeuren. Nee, dat mag nooit gebeuren. De, maar wat is jullie visie op het verkopen van stukken? Helemaal niks, nooit? Nee, dat zeggen we niet. Maar je moet in ieder geval... die kerncollectie beschrijven en ja. beschermen. En dat zet je in een wet. In een, in een paar, ja, ik zou een museumwet, maar dat is dat veel te Dat is die wet-erfgoed, Daar zet je dat in. Daarnaast zijn er allerlei leidraden die gemeenten met, met, met het Rijk hebben afgesproken waarin dat is beschermd. Maar in principe zeggen wij niet verkopen. Als je uiteindelijk erachter komt dat je van, noem eens wat, van een prachtige Afrikaanse, dat je tien dingen hebt, dan kun je eens kijken, heeft een ander museum daar misschien een plekje voor? Mm -hmm. Dan kan je het onder elkaar proberen te verkopen. En als je dan uiteindelijk zegt, ja, er is genoeg, is het nog beschermwaardig? Dan vraag je daar een advies over en mm -hmm. dan kan je het alsnog verkopen. Maar om zomaar, wat in Rotterdam bijvoorbeeld gebeurde, de, de, de, de hele de hele handel van zo'n museum wat van Afrika is... aan de straatkant te zetten en zeggen... neemt u maar mee voor een tientje. Ja, ja. dat moet natuurlijk niet. Nee. Even verder over de financiering. Uh, jullie zeggen... het uh, zijn onze eigen woorden, hoor, maar komt erop neer. Meer geld uit de markt halen. Ja. Bij particuliere instellingen enzovoort. En minder uit Den Haag. Ja. Maar dat is iets wat musea nu ook heel graag willen. Ja. Maar hun mogelijkheden zijn beperkt. Wat doen jullie voor suggesties? Nee, hè? Je moet in ieder geval de discussie met elkaar gaan. Er zijn musea die dat heel goed doen. En die zouden dat ook in de regio best eens met anderen kunnen delen. Dan hoef je niet het landelijke geld ja. binnen te halen. Maar dat gaat ook om minder geld. Dan kun je dat daar ook eens proberen. Maar is dat gebonden in jullie voorstel aan restricties? Of zijn nee, de musea wat, daar helemaal niet. vrij in nee. om, om fondsen te werven? Ja natuurlijk. En musea ja. hebben ook de Verplichting van de Rijksoverheid bij de laatste subsidiebeschikking, uh, daar moeten ze 17,5% eigen inkomsten halen. Ja. Nou is dat voor het Van Gogh Museum natuurlijk geen probleem. Die halen geloof ik 180% eigen ja. inkomsten. En die krijgen ook nog van de overheid omdat museum mooi te houden. Maar er zijn musea waar dat moeilijk is. Ze helpen elkaar. Ja, zeggen jullie dus ook uh, die 17%, uh, handhaven jullie die? En, ja, dan, zeker. en dan wellicht niet voor alle musea. Nee, voor musea die een rijksoverheidsteum krijgen, blijft dat die... geld. Ja. Maar hoe hoe, wat veranderen ze, wat dat gebeurt nu al... en dat willen die musea nogmaals ook... maar wat doen jullie voor nieuwe suggesties om aan particulier geld te komen? Dat doen wij niet. Hè. We zeggen tegen de maatschappij: zorg dat met elkaar dat je dat ja, met Jullie elkaar willen uitvindt. mensen aan het museum binnen en ja, ja. binden. en ook op die manier aan geld komen. Maar hoe zien jullie dat? Dat nee, begrijpen wij niet zo goed. Nee, je kan van alle Er zijn de bekende rijtjes, vriendenkringen. Je kan een denken Van alles. Mm -hmm. Al die dingen. Dat is allemaal mooi. Maar dat kan voor het ene museum geld en voor het andere. Dit moeten ze zelf uitvinden. Maar ze moeten een beetje met elkaar die kennis delen. Ja. En niet erop blijven zitten, maar ook zorgen dat het museum in Schiedam. iets wat kennis krijgt maar uit dat Amsterdam. Is, dat is een punt. Een van de belangrijke. Aanbevelingen uh, dat er meer samengewerkt ja. moet worden en dat je dat gewoon eigenlijk nu van uh, Rijkswegen moet verplichten, want het is te vrijblijvend. Ja. Dan komt er onmiddellijk kritiek gisteren al voordat het advies uh, eigenlijk officieel openbaar was van Arjo Klamer. Hij is uh, um eh, uh, kunsteconom, er werd gezegd ja, een, uh, een kunst, kunst van, van de, de economie. economie, maar goed, kunsteconom. Ja, en die zegt, ja, dat ja. gaat Rotterdam. helemaal niet werken, het is sympathiek gedacht, maar een gedwongen huwelijk helpt niet. Als de musea niet willen, en ja, dat... willen ze dat volgens hem niet, ja. je kan ze niet verplichten om te gaan samenwerken, dit gaat niet lukken. Nee, maar Arjo haalt, haalt seks uh, door elkaar met, uh, met ondernemen, en dat moet hij niet doen. Als je zegt als je zegt... Elkaar... Is nee, ja, als je zegt nee, het is geen huwelijk, het is helemaal geen huwelijk. Mm -hmm. Nee, het is gewoon, je zorgt dat je met elkaar dingen samen doet, en als de Wetgever alleen maar zegt, je moet samenwerken, wil je subsidie krijgen, wat doe je dan? Dan geef je, zeg je alleen, je geeft een, een extra uh, eis aan het geld dat je beschikbaar stelt. En is dat nou zo erg? Nee, maar hij, zei, en sommige hij het zegt... En sommigen doen het ook gewoon, die hoeven het niet. Nee, maar hij zegt, jullie schrijven in je nota uh, overheid op afstand... en dan vervolgens ga je verplichtingen opleggen, dat vindt hij raar. Maar daar staat de overheid nog steeds op, want de, de, de overheid zegt niet wat je moet ophangen... Of wat je moet aankopen. Nee, hoe je je zaakjes moet runnen en hoe je samen moet werken. Dat is het enige wat Maar Hoe je je kan verzekeren waar. van subsidie. En dan, want als ja. je dat niet doet, dat je dan gewoon ja. geen subsidie en krijgt. Kijk, het, het Rijksmuseum, fantastische inzet krijgt van het Rijk... jaarlijks 26 miljoen euro. Hmm. En dat doen ze fantastisch werk voor. En die klagen niet over dat er een eis ja. gesteld wordt aan die 26 dan miljoen euro. Dan nog één ding. Uh, het moet de, Arjo de musea... Klamer wel, maar die krijgt van mij geen subsidie als ik zo doorgaat. Arjo Klamer is voorzichtig bij deze. Yeah. Uh, Toegankelijker voor een breed publiek. Dat ja. wordt altijd al gezegd. En een van de dingen die en jullie dan zeggen: is wees wat actueler. Ja. Dan vroegen we ons af, wat, hoe, de hoe de ga kunst, je dat denk doen? Je dan? Ja, ja hoe, <laughs> maar, hoe, dat kan natuurlijk. Geschiedenis kan actueel zijn, ja. vanzelfsprekend. Maar wat, wat stellen jullie je daarbij voor? Nou, ik, ik vind oh. bijvoorbeeld op het ogenblik: heb je, heb je 'Die Gouden Eeuw' op televisie? Fantastische serie. Uh, en, en, en dat leidt ook tot, tot exposities in musea daar rondom heen. Dan ben je actueel met oud materiaal. Dat gebeurt dus. Ja, dat gebeurt. Ja. Maar dat kan op veel, veel meer plaatsen ja. gebeuren. En je kan, je kan dat ook in, in collecties door het land heen sturen. De inhuldiging straks van uh, Willem-Alexander, zoiets. Daar kun je ook een. Uh... Museum thema van maken. Uh, uh, met, met een collectie ja, Hermelijnmantels hermel ja, of zo? Nee, nee juist was niet? De laatste was Kunsthermelijn, las ik nu. Is dat zo? Beatrix had Kunsthermelijn om, en toen was het al heel gevaarlijk. Je wordt als dus dat... bij twee bij zich. Zo is het. Goed. Oh nee, één ding nog, daar ja. hebben we heel kort voor. Het educatieve deel, daar ja. wordt ook heel erg op gehaald. Dat een ja. daar moet de hoofdrol is... worden van die kerninstellingen. Ja, zeker. Wij, wij vinden uh, kunst- en cultuur-educatie van eminent belang. We zien dat door, de, door het, de, het voor kabinet Rutte 1... is dat naar de achtergrond gedrongen. Kijk naar wat er gebeurt in het voortgezet onderwijs... waar nauwelijks meer culturele vorming is cult en, en kunstvorming. Uh, dat moet terug. En daar kan een museum een buitengewoon belangrijke rol in spelen. Zorg dat je je museum over hebt, open hebt voor schoolklassen... en dat je daar speciale posities voor hebt en dat je brochures hebt... of internetvoorzieningen, wat dan ook... waar kinderen met kunst en cultuur... Er wordt een ijs? Doen. Voor mij zou dat een eis zijn. En ik weet dat de minister... Bij haar zit het erg hoog. Oké. Okay. Joop Daalmeijer hoorde u. Voorzitter, wij zullen het heel goed zeggen... van de Raad voor Cultuur... over uh, het advies van die Raad... voor een gezond en toekomstbestendig museumbeleid... waar die minister lekker klaar, mee aan het werk kan. Opletten. Pas iemand. Komt De villa is zo meteen terug naar nieuws, weer, verkeer en ster met ons eigen politieke panel. Tot zo. Mijn gade. Het is goed. Ramzi Nazar, oud-dichter des vaderlands. Wij gaan naar huis. Eerder vandaag werd zijn opvolger bekendgemaakt.